Met het NRS journaal. Frankrijk gaat de zoekactie naar vakstukken van vlucht MA-370 uitbreiden. Het land is van plan om meer materieel in de lucht en op zee in te zetten bij het tropische eiland Réunion. Dat melden Franse media. Op het eiland Nénis nice Oceaan zijn deze week opnieuw brokstukken aangespoeld. die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen MA-370-toestel. Er zouden onder meer een deel van een vliegtuigraam en kussens van vliegtuigstoelen zijn gevonden.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 Bij het aanmeldcentrum is vanwege een grote toeloop... een achterstand ontstaan bij de verwerking van registraties. De Nederlandse asielzoekerscentra zitten overvol. Dat komt door de grote instroom van vluchtelingen... en omdat mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning niet doorstromen. De bomaanslag in een moskee in het zuidwesten van Saudi-Arabië... is gepleegd door een Symmetrische staat. Een Soedische splintergroepering van de terreurbeweging... heeft op Twitter de verantwoordelijkheid opgereisd. Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven. In de Europa League is Vitesse uitgeschakeld. De Arnhemmers verloren thuis in de derde voorronde met 2-0 van Southampton. Nadat ze vorige week in Engeland ook al hadden verloren. De wedstrijd werd vooraf ontsierd door rellen in de binnenstad van Arnhem. Zo'n 60 mensen werden opgepakt. De Akmaarders plaatsten zich wel voor de vierde en laatste voorronde door de tweede wedstrijd tegen de Turkse Basek Sehir te winnen. Het werd 2-1 in Istanbul.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 Welkom terug, zal ik maar zeggen. De muziek trouwens die u hoort bij de opening is van Enia. En dat heet Shepherd Moon voor de luisteraars die daar belangstelling voor hebben. En die denken van ja, vind ik zo'n mooie melodie, die zou ik ook wel in mijn bezit willen hebben. Nou, dan moeten we een album kopen van, of iets downloaden van Enia en het heet Shepherd Moon. En daar zit er natuurlijk geen gesproken tekst bij, dan hoort u dat helemaal instrumentaal. All I Gotta Do Is Dream, volgens mij is het een oud nummer van de Every Brothers... en het zal mijn manier hoe de koers dat zingen... Ik ben er wel fan van. Ik vind het wel relaxe muziek. Dames maken is dat nu ook een. een, een, een eerste. Uh, eerste band? De, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het antwoord moet je even schuldig blijven. Dat zou ik ja, ook moeten ik dacht zoeken. Het wel. Maar. Ik dacht een eerste in ieder geval was. treden ze heel, heel, heel vaak live op. En die albums die zijn ook vaak uh, live geregistreerd, zeg maar. En het, maar het klinkt heel verdienstelijk. En ze doen dat dan een beetje unplugged. Dus zonder al te veel kabaal en uh, met akoestische gitaren en zo. Die dan natuurlijk wel worden doorversterkt. Maar via microfoon en niet rechtstreeks op een versterking en zo. Maar heel mooi. Ik vind het zelf heel mooi. Uh, jij hebt een uh, uh, uh, uh, muziek meegenomen van, even kijken. Uh, heel James. Mooi nog, James nog iemand die overleden is. Want ja, ja. Uh, uh, ja. er zijn nogal wat bekende mensen uh, recentelijk overleden. Ja. We hadden het net over Jacques Loes. We hadden het over, uh, uh, uh, hoe heet ze? Uh, Chilla Black. Chilla Black. Ja, ja en, ook, ook even buiten de muziek om. Uh, een, onlangs een actrice, dus gisteren. Ellen Vogel. Is die ook overleden? Ja, die is ook overleden gisteren. Oh. 92-jarige leeftijd. Nou, dat is een nieuw. Zo. Dat is een nieuwtje van mij. Ja. dat wist ik nog niet. Ja. ja, nou, die heeft uh, heel recentelijk nog, nog geacteerd. Ja. Want die uh, zag je nog regelmatig met haar hoofd op de televisie verschijnen ook. Ja. ja. Ellen Vogel. Goh, 92, wat een leeftijd, hè? Orno, Ja, teken ja, denk wij, ervoor. Wij ja. moeten het nog maar zien te halen, allemaal. Ja. ja. Nee, hey, dat nummer van, maar, van, van James Last. Ja, dat uh, vind ik het mooiste. Nou, ik mag wel zeggen het allermooiste nummer... wat ik uh, van James Last ken. Komt uit 1981 ja. en het is een uh, prachtig nummer. Biscaya heet het. Biscaya. Biscaya. Heb jij daar een speciale uh, uh, bele nou, belevenis tis, bij uh, tis, gehad tis, of zo? Uh? Ja, maar kan er nou niet zo wel meer opkomen? Het is, het is uit mijn tijd dat ik uh, toen bij uh, Grammorservice... Uh, Werkt de platendistributie ah, nog, voor, nog voor jouw bioscoopperiode? Ja, nog voor mijn bioscoopperiode. Ja. Oké, okay, ja, want ja. Wat, wat de luisteraars niet weten. Ik weet niet of ik het mag vertellen, maar, maar jij bent natuurlijk al jarenlang. ben jij. Uh, uh, hier in de regio, maar ook buiten de regio, ben jij uh, ja, de mee. operator geweest. Nou, één van, ja, uh, van de... Ik eet, ben nou niet ja, de enige. <laughs> nee, nee, maar, maar wel, het uh, was best wel een leuke, leuke baan. Het was een denk. hartstikke leuke baan, ja. ja. Uh, Mensen een uh, leuke avond uh, bezorgen. Wat, wat, ja, wat, niet wat, alleen uh, als, uh, zeg maar, uh, goedenavond uh, heten, weet je wel. Uh, als portier zijnde... En uh, achter het buffet helpen. Maar uh, wat mijn uh, passie natuurlijk was... dat was het film draaien. Hoe zag jouw avond eruit, bijvoorbeeld? Wat, wat, hoe... je, ja, kon... ja, je komt binnen. Je, je, je doet alles aan. De verlichting, weet je wel, in de zalen. De muziek uh, start je alvast, weet je wel... als de mensen inloopmuziek hebben. En dan vervolgens, uh, zeg maar... Uh, de film klaarzetten om... Uh, als de mensen... Uh, hè, als het zo laat is... om dan uh, de film te starten ja. en, uh, ja, en met reclame vooraf natuurlijk. Ja, voorprogramma's uh, en maken, mocht je dan zelf plakken. Mocht je dan zelf bepalen hoe lang zo'n pauze bijvoorbeeld duurde? Of, uh, ja, dat was meestal zo'n tien minuten. Ja, ja. Maar Afhankelijk, dat mocht... ja. dat was de tijd van de multi, multi uh, bioscoop, hè Brinkman. Dus vijf zalen en dergelijke. Oh, ja. Zo'n film ja. die draaide bij de cinema of in de Luxor ja dat was gewoon uh, daar kon je ook uh, tien minuten niet geen 10 minuten maar een kwartier twintig minuten uh, houden ja, Algelang hoe druk het uh, was mm -hmm. ik ben pas naar uh, vorige week naar uh, Mission Impossible de laatste de laatste zo uh, ja met Tom Cruise natuurlijk maar maar en dat was in in Cineworld in Beverwijk maar mm. hele mooie bioscoop vind ik zelf hoor echt uh, heel ja. schoon weet je wel echt uh, uh, vrij ja. luxe uh, stoelen die, die vrij ver uit elkaar staan... waardoor als je, als je even naar het toilet moet... Dan, kan, dan hoef je mensen niet op hun tenen te trappen. Dan kan je makkelijk langs uh, lopen en zo. Ja. Dus dat soort comfort bedoel ik. En maar, ook, maar het enige wat ik daar vond... en ik weet niet hoe dat kan... misschien dat jij dat uit kan leggen... Uh, het geluid zo verschrikkelijk hard was. Ja, dat, is nou, dat is nou juist... Uh, het, uh, de taak van een operateur... Ja. zeg maar, een filmoperateur... om ja. daarop te letten. Ja. Om daar uh, rekening mee te houden. Precies weten wat voor volume moet het hoofdfilm staan en ook met de reclame. Reclame, moet ik wel eens bij zeggen... reclamefilmpjes eh, hadden vroeger eh, niet een vaste norm, geluidsnorm. En daardoor wilde de ene eh, fabrikant van, van, van een bedrijf zeg maar mm -hmm. zijn filmpje bam, eruit laten... en de andere was wat rustiger. Ja. En dan had je heel vaak niveauverschillen, zeg maar, ja. daardoor. Daar, kan je, daar kon je niks aan doen. Maar echt met de hoofdfilm, dan is het gewoon een zaak... dat je weet hoe hard moet dat volume staan... Ja. Ik ging altijd uh, vaak nog eerst even luisteren in de zaal. Of het harder moest of zachter moest. Ja. En afhankelijk ook van wat voor film het is. Mm -hmm. Als je een spektakelfilm nu... hebt, zoals een zo, zo, zo vechtfilm... Ja, ja. dan kan het wel een beetje volume hebben. Ja. Hè? Ja. Uh, hoe heet het? Uh, actie. Uh, net wat je zegt, Missing Impossible. Kan best wel een beetje volume hebben. Ja. Maar ja, je moet wel rekening houden... dat uh, je hebt verschillende uh, publieke... Uh, je kan ja. nooit iedereen naar zijn zingen nee, nou, ben, nou ben ik natuurlijk, uh, omdat ik uh, ruim 40 jaar al achter een slagwerk uh, heb doorgebracht... best wel een beetje hoorden geworden. Ja. Ik, uh, met, ja. met gesprekken moet ik wel eens uh, een paar keer vragen aan mensen. Van ja, zin. maar goed, dan zou jij er nog minder last van moeten ja, hebben. Precies, ik kan je dat iemand uh, die uh, nooit in een discotheek heeft gezeten, uh, bij wijze van spreken... Ja. en uh, daardoor een beetje zeg maar een gehoorbeschadiging al misschien zou kunnen op hebben gelopen... Ja. Uh, die hebben er nog meer last van, ja. in feite. Ja. En dat, is, dat was dan wel de taak van een operateur. Maar ja, dat is het feit. Operateurs, filmoperateurs dus, bestaan niet meer. Nee. Het is maar... gewoon allemaal gedigitaliseerd. Mm -hmm. En uh, de bioscoop-expertanten zeiden van... oh, dan kunnen de operateurs, die uh, mensen kunnen eruit. Dat kan de bedrijfsleiding gaan doen. Want het, het hoeveelheid werk is uh, niet meer... zeg maar, uh, uh, dat je een fulltime baan eraan zou hebben. Mm -hmm. Dus in feite, ja, ik weet niet of het nog steeds zo is... maar vanaf het begin dus, drie jaar geleden... was het de bedoeling van, hop, al die jongens eruit. En uh, de bedrijfsleiding doet het. En ja, die kan niet en daar zijn, en daar zijn, en zussen zijn. Mm -hmm. En kijken hoe de, het volume staat mm -hmm. van, uh, van, de, van de hoofdfilm. Nee. Dus ja, dan, dan krijg je dit soort uh, praktijken. Maar nog even een technisch vraagje. Uh, uh, je had natuurlijk die filmsjuger, dat was vinyl. Hoe heet het spul? Mika? Of, uh? <laughs> Nitraatfilm, dat is het uh, allereerste... Maar later is het polyester materiaal. Polyester materiaal, maar wat, mijn vraag aan jou is... het, het audiogedeelte, zat dat ook op die strip van de film? Ja. Oké. Okay. En dat, dus... dat heeft verschillende uh, vormen gehad. Dat is magnetisch geweest, ja. zeg maar. Dat is uh, later optisch. Dus, uh, er dat, dat zat een geluidsspoor aan de zijkant van de film... Mm -hmm. dat uh, of licht doorlatend was of minder licht. En dat was dus hard en zacht. Ja. Dus hoeveel meer uh, licht er doorheen kwam. Uh, dus dat was het geluid uh, ook harder. Ja. Dus uh, ja, en het ja, en dat het is later allemaal veranderd. En nu is het heel erg digitaal. En die film komt gewoon op een harde schijf. Uh, krijg je die binnen? Die zet je op, die, uh, op de server van die projector. Ja. En het is uh, een beetje programmeren en het is klaar. Maar kun je dan nog wel het volume regelen? Vraag ik me af. Ja, natuurlijk. Dat, dat is de, de, de audio. Dus, uh, de, dus waar het uh, zeg maar vanaf de film. Door uh, de, uh, het. geluidssysteem ja, geluidsysteem gaat. Ja. Daar kan je de film harder en zachter zetten. Daar is, dat is niks van uh, veranderd. Oké. Okay, okay. Het is nog dus hetzelfde het... als, als jouw uh, versterker hier: uh, mm -hmm. potmetertje en harder en zachter zetten. Ja. Maar uh, we, we dwalen een beetje af. Want we ja, maar eigenlijk. Maar, ik, ah. ik, ik, heb wel, ik heb wel een bruggetje hoor. Want, uh, uh, uh, uh, het volume van James Last. Dat zullen we niet te hard zetten, maar ook niet te zacht. En u mag er thuis mee van genieten. Uh, nog een keer de titel? Biscaya. Oder? Helemaal goed, man. Heel mooi nummer, hè? Ja, zeker weten. Ja, toen de, dat ik het dus hoorde, dat, dat, dat, dat het bekend werd... dat, dat hij was overleden. Mm -hmm. En toen zette ik dit nummer op... en ik kreeg echt koude rillingen gewoon... Uh, over mijn rug heen. Het is echt waar uh, kippenvel. Uh. Ja. Als je dan weer dan die tijd terugdenkt. en uh, zo. Ja. Uh, ik wilde uh, eigenlijk straks ook, ook zo'n instrumentaal nummer draaien... Maar van Massada... Ik weet niet of je dat niet zegt? Dat heet Arumbai. Ja. Ook zo mooi. Massara, die uh, kwamen nog wel eens bij elkaar uh, en die uh, gaven dan een, uh, ja, een party bij uh, in het uitgangscentrum waar ik zat uh, als laatste in de bioscoop. Oh ja? in Huizen. Ja, ja, ja. Traden Aha. ze daar op en uh, helemaal met, uh, met allerlei uh, grote schalen wat je wel van ja, het ja, eten ja. van hun uit hun uh, cultuur en de Oké. En hoe was dat live? Was dat goed? Ja. Ja. Want het, is, ja, uh, het klinkt natuurlijk op zo'n plaat, met, met zo'n uh, beltree en alles. Wat u straks al hoort als ik het nummer. Het uh, klinkt fantastisch, maar hoe dat dan live is, ik heb er geen idee van. Nee, het was uh, goed om te horen. Goed om te <laughs> horen. En, en om te proeven, want jullie kregen ook een... Ja, ja, ja, ja want het liep <laughs> wel eens een keer even zo naar boven. Nou, ja. Als er wat was of zo. En dan, oh, moet je even aan een bordje, <laughs> Afgelopen dinsdag, luisteraars, werd er een verzoekje vanuit Texas uh, aangevraagd. Een uh, nummer van Trisha Yearwood En het heet uh, Sing You Back To Me, oftewel. Uh, uh, zing op een manier... Uh, ja, ja, wa waardoor, ja. waardoor je weer bij me terugkomt... Om wa waardoor ik weer bij jou terugkom. En het heeft zoveel indruk gemaakt op luisteraars... dat ik het graag nog een keer draai. Uh, uh, Sing You Back To Me, zo heet het. En het, uh, de zangeres is Trisha Yeerwood. A sweet and simple thing And if I do it right It'd be the only one I'd sing Cause it would bring me everything I need A song that I could sing you back Why can't it be as easy as it seems A song that I could sing Six. A song that i could sing you back to me. Ja, en we hebben het allemaal te danken aan Susie Davis uh, uit het verre Texas. en uh, nou, Ze is wel ver weg, maar ze is af en toe hier ook in, in Zandvoort. Want pas was ze hier nog op vakantie. En ze vroeg dit nummer aan afgelopen dinsdag. En dat maakte zoveel indruk op diverse luisteraars, maar ook op mijzelf. Dat ik het graag weer eens wilde draaien. En uh, ik draag hem speciaal aan Suzie op. Want ik heb begrepen, Suzie dat het een heel speciale uh, plek in jouw hart verdient. Maar ook bij de familieleden bij jou uh, een heel bijzonder nummer is. En uh, dat respecteren we. En daarom was deze natuurlijk speciaal voor jou. Ze uh, nou, je sluit en ze je dan ook. Ook nog. Ja, ze reageert ook nog. Ze luistert nog mee, ook. Dat ja. is leuk, luisteraars. Uh, zo kunt u uh, er getuige van zijn dat niet alleen in Zandvoort en omgeving, maar ook uh, in het buitenland naar onze zender wordt uh, geluisterd. Art, Gank, Art Garfunkel, u weet het, luisteraars. Daar ben ik een groot fan van en die komt altijd uh, minstens één of twee keer in mijn programma voor. Zo ook vanavond met I Remember You. Dan moet ik eerst, dan moet ik eerst eventjes, ja, dat is het probleem. Ik zal het de luisteraars eventjes uitleggen. We hebben hier in de studio een mengtafel en die mengtafel die stuurt het signaal aan van van YouTube. Als ik er nou van YouTube een liedje draai, dan komt dat dus via een bepaald kanaal op die mengtafel binnen. Maar daar staan ook andere eh, muziekdragers op op diezelfde eh, eh, schijf zeg maar. Schuif, zo moet ik het zeggen. Zodat ik die openzet en uh, YouTube speelt nog. En ik draai een andere muziek. Hoor je twee platen door elkaar? Dat is niet de bedoeling. Uh, nou. Uh, Rechts ja. bovenin. Links <laughs> bovenin. Yeah. Ja, precies. Maar, maar in ieder geval. Uh, uh, dat is even een technisch probleem. En, uh, dat Ik help kan wel, je wel even voor, Charles. Maar kan, het kan wel verholpen worden als, als die twee kanalen worden gescheiden. En het heeft dan allemaal weer te maken met capaciteit van je mengtafel. Het heeft weer te maken met een grotere mengtafel. En het heeft dan weer te maken met kosten. En dat heeft er dan weer mee te maken dat je een lokaal radiostation Dus bent. moeten we gaan crowdfunden. Ja, of naar nou, de gemeente <lacht> voor meer subsidie. Ja, <lacht> ze aankomen. Dat kan ook. Ja, misschien is het beter de gemeente of de overheid... Uh, hier subsidie kunnen geven in plaats van de bieskop-expert. En wat de luisteraars misschien ook niet <tie> zich realiseren... maar wat hier natuurlijk ook uh, uh, speelt... dat is dat uh, als je bijvoorbeeld naar 3FM luistert... naar Giel Belen, dan zit Giel lekker achter zijn microfoon... en dan kan af en toe wel een jingletje instarten... en een raar muziekje of een raar, raar geitje tussendoor uh, laten horen. Maar eigenlijk het centrale gedeelte, de muziek... wordt vanuit de redactie uh, ingestuurd. Dus Giel hoeft eigenlijk alleen maar commentaar te leveren. En vanuit de regiekamer... waar de muziek wordt afgespeeld... Uh, wordt hij gewoon ondersteund... En hoeft hij daar helemaal niet aan te denken. Dan komt gewoon het volgende plaatje voorbij. Hij heeft er ook zelf wel invloed op. Hij kan zelf natuurlijk ook een plaat in starten. Dat kan allemaal wel, maar hij is er niet van afhankelijk. Dus op het moment dat hij wat vergeet of zo, dan, dan, dan komt automatisch de, de redactie in actie. en, dan, uh, dan ja, komt en Ik wil het ook wel doen, maar ik heb niks. <laughs> nee, maar ik goeie, heb geen knopjes. Nee, je hebt geen knopje, maar je hebt wel hele mooie muziek voor ons meegebracht. En daar gaan we uh, zeker nog uh, van genieten zo. Eerst naar maar, Art. We gaan eerst naar Art Garfunkel. Uh, I remember you. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember. You. I said. Dat u, ons, uh, dat u zich ons ook herinnert, ZFM Zandvoort. Want daar, daar luistert u naar, daar heeft u uh, op een prima manier op afgestemd. 106.9 FM, 104.5 kabel FM. En uh, u kunt ook nog via internet uh, luisteren. wwwcfm uh, uh, ja, www. tussenliggend streepje, live. En dan uh, kunt u ons ook zien, want er hangen hier ook webcams, zo heet het met het duurwoord in de studio. We zullen even zwaaien. Dan kunt u ons zien zwaaien uh, als we dronken zijn. Ja, ook als we niet dronken zijn, kunt u ons ook zien zwaaien. Uh, no? Nee, ja, ja bent, ik wou net al wat zeggen. Het is ja, door de microfoon uh, de uh, Ja, de techniek. Je wil me gewoon niet horen. Hé he. <laughs> hey, luister, uh, ja. uh, jij vertelde net dat dankzij uh, uh, de groep Masada... Uh, je nog wel eens uh, in huizen heerlijk hebt kunnen smullen. Ja, zeker. Als ze hun een uh, feestje gaven, één keer in het jaar... Uh, kwamen ze dan uh, bijeen, uh, geloof ik. Gewoon een, uh, een sta, happening. Bestaat de groep nog eigenlijk, of weet je niet? Nou, of ze nog uh, optreden of iets dergelijks, dat zou ik niet durven te zeggen, hoor. Ze waren wel op leeftijd al, of viel er mee? Ja, het zijn er toch. Het zijn geen, dacht ik ook, geen jonkies meer. Ja, het zal misschien wel natuurlijk, weet je wel, de wat oudere garden zal afvallen, weet je wel. En dan komt er weer een jonkies, er weer ja, jonge komen er een bij. Jongen, ja. Ja, ja. Ik denk ja. Dat, het, dat het een band zal zijn, ook een, dat, dat steeds uh, blijft doorgaan. Ook een okay. jonge, weet je wel. Voor de mensen in Amerika, want uh, ja, Susie die, die praat goed Nederlands, maar uh, perhaps there are people who doesn't uh, who don't understand Dutch, uh, the Dutch language. And we are talking uh, now about a Dutch group called Masada. And they uh, were very famous here in the in the 70s. And uh, had a lot of uh, vocal songs, but also instrumental songs. Uh, and one of those songs is called Arun and listen to the... Uh, pretty instruments they use uh, bell trees and uh, all kinds of uh, percussion instruments to make it sound great Agombay by Masada Bijluisteraars van de groep Massa, een Groep uit Holland die uh, ja zeer verdienstelijk uh, muziek maakte. Hey, wat bij mij opviel net uh, voor dat nummer in starten en dergelijke. Je, je spreekt een aardig uh, mondje over de, over de grenzen. Wist <lacht> ik, zeg. oh, <lacht> ik niet. Nou ah. ja, nou ja, uh, redelijk laat ik hem zeggen. Ik kan mijn eigen verstaan, maar, ja, maar laat ik het maar zo. Lekker bekkie buitenlands. Ja. <lacht> <lacht> um, Oh nou, je had uh, uh, van de artiest, die Chapman... Uh, ja, die dus die, uh, die Chapman-stick uh, bespeeld. Had ik uh, nog een nummer uh, meegenomen, een heel mooi nummer. En dat is een nummer van Eric Clapton. Hein? Dat heeft hij dus uh, uh, na aanleiding van het overlijden van zijn dochter uh, ooit uh, geschreven. Dat is zijn zoon, hè? Of, oh, zoon, oh zoon, ja, zoon, ja. zoon. Ja, die jongen is uit de raam gevallen ergens in een hotel, geloof ik, waar, okay. hij, waar hij logeerde. Tragisch ongeluk, ja. Ja. ja. Het was het nummer Tears in Heaven. En ja. dat vond ik ook zo'n mooi nummer. Ik denk, uh, die neem ik ook mee. Nou, helemaal goed. Komt-ie. Oh, ja, oh, ja dat, weer dat oude probleem van... Nee, maar dat gaan we meteen herstellen. We konden net op tijd ingrijpen, nee. zeg maar. <laughs> <laughs> Dan gaat die hoor. Bekend natuurlijk van Eric Clapton, nu een instrumentale versie op de Chapman-stick gespeeld. Ja, even de naam. Ik kan het nu niet lezen van wie het nummer is, door wie het wordt gespeeld. Kun je dat even kijken? Kunnen we even de beluisteraars, misschien een luisteraar zeggen van ja, dat wil ik wel eens even op YouTube. even kijken hoor. David Tipton. Oké. Dus even op YouTube of zo. David Tipton. Tipton. Ja. Nou, luisteraar. Er zijn dat... meerdere hoorden. Andere heb ik ook uh, nummers gezien uh, die ook op datzelfde instrument speelden. En ook hele mooie nummers, uh, ook van de Beatles. Uh. Oké. Okay. Hé, hey, uh, je had nog een heel goed idee, vind ik zelf. Uh, want dat ben ik ook uh, fan van, Johnny dus Joni Mitchell. Ja. Was die... eventjes, uh, ja. Ik dacht namelijk dat ik hem op uh, mijn USB-stick had meegenomen. Heel bekend nummer en ook heel veel gecoverd trouwens. Ja, Houston heeft hem gezongen. Ja, Houston heeft gezongen. Frank Sinatra heeft hem gezongen. Neil Diamond, Neil Diamond heeft hem gezongen. Ja. Uh, uh, Melanie. Melanie C, dus de latere uh, uh, artiesten en dergelijke. Ja. Uh, nou, ik geloof dat ik uh, iets van stukken uh, stuk of 15 of twintig. Bekende namen al uh, tegenkwam. Uh, voor mij gezien de bekende namen. Ja. Tegenkwam uh, die het hebben uh, gecoverd. Allemaal het nummer en, both Sides Now. Daar hebben we het over. He? Ja, ja. Maar de mooiste, of een van de mooiste is toch van Joni Mitchell. Joni Mitchell. En daar gaan we naar luisteren. Ja, uit 1970.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 Now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions I recall, I really don't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 Love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. And feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way. All oh, but now, old friends, they're acting strange.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 I recall I really don't know life at all. I really don't know life I really don't know Prachtige uitvoering van... Ja, de... en ik uh, moet zeggen, dat uh, zelf heb ik hem dan als live. En ik heb hem verder op YouTube nooit uh, zo... Uh, Gehoord. Geho ja, gezien. Laat ik het zo zeggen. Dat ik, uh, mm -hmm. Dus dat vond ik wel heel mooi. En heel... Heel, heel ingetogen. He? Uh, ja, ja, ja, ja. ja Uitstekende zaarres. Joni Midsel natuurlijk. En die scoort ja. ook nog altijd... Uh, die timmert nog altijd aan de weg. Ja. Uh, heb je hem nou gestopt? Uh, ja, ik, ik heb. Uh, nee, dat nee. Nee, ja. loopt ook nog. Ja. <laughs> ja, voor de luisteraars, ja, we moeten hier zoveel technische handelingen verrichten, luisteraars. We worden er helemaal eh, cynisch en gestoord van. Nou, jij. nou ja, ik. <laughs> oh no, wat uh, de, de carpenters, daar ben jij grote ja. fan van, hè? Nou, maar, ja, jij ook, hè? Ik ook. Ja. Uh, maar ook daarna, Winnaar kan het mooi zingen, hè? Toch? Want dit is toch een medley van Dana Winner? Dit is een uh, medley in Carpenters dus, uh, medley, uh, medley uh, gezongen door uh, Dana Winner. Ja. Ja. ja, live. Daar gaan we van genieten, luisteraars. Applaus. applaus. Het is voor Orno, hoor. Het applaus. Live. Wist ja. je nog niet? Dank u. Dank u. lovers of love You know what I mean Just the two of There was a man winnaar van de Top of the World. De Carpenters Medley, uh, Orno. Omdat ik nog een verzoekje heb dat ik graag wil draaien. Ja. Uh, uh, en je wil je af... collega natuurlijk niet... Uh... Nee, je nee, niet teleurstellen. Die man die is ah. natuurlijk helemaal uh, verdrietig als ik dat niet doe. Ja, stel je uh, voor... <laughs> Hé, hey, luister. Uh, paselijk. Ja, hé, hey, maar uh, we, gaan, uh, we gaan eruit, want het is wel weer bijna om, luisteraars. Tussen even ja, en vloed, het ja, is nee. omgevlogen. Uh, het moet een heel mooi arrangement zijn, volgens Ruud Jansen. Uh, het is natuurlijk de zangeres, die is overleden onlangs. Ik draai het, het eerste uur al It's For You uh, van haar, uh, nummer geschreven door Lennon en McCartney. En dit is ook weer een nummer van uh, Beatles, John Lennon, Imagine. Nu gezongen door Cilla Black, samen met Cliff Richard. We zijn benieuwd. Easy if you try. No hell, low us, above us. We moeten er even tussendoor, luisteraars. Moeten we moeten toch even afscheid van u nemen? We danken u allemaal voor het luisteren. Ook uh, collega Orno Hulshoff hier aanwezig met, uh, met mooie muziek. En uh, we hopen dat u genoten heeft. Nou, we zijn er ja, volgende week. Donderdag ben ik er weer in ieder geval. En uh, nou, Orno die komt af en toe ook nog eens binnenvallen. Dat ben ik van overtuigd. Blijft altijd een verrassing. Blijft altijd een verrassing. Dank je voor je komst. Vanavond. Graag gedaan. En luisteraars, een hele goede nacht. En uh, morgen gezond weer op.